Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Een heftig ongeluk op de A50 bij Remkun in Gelderland. Eén iemand kwam erbij om het leven, drie anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren een auto, twee vrachtwagens en een bestelbusje betrokken. Hoe het precies is misgegaan weten we niet. Een van de vrachtwagenchauffeurs is opgepakt. Na het ongeluk is een deel van de snelweg afgesloten... omdat verschillende automobilisten de rode kruizen boven de weg negeerden. En in de grote drukzaken Vietnam zijn negen mensen ter dood veroordeeld. Ze smokkelden crystal met en cocaïne en daar zijn de autoriteiten in Vietnam heel streng op... Het is niet voor het eerst dat mensen de doodstraf krijgen voor iets met drugs, vertelt onze correspondent. Ze hebben er ook geen enkele moeite mee om buitenlanders de doodstraf te geven. Afgelopen november bijvoorbeeld kregen 18 mensen de doodstraf. Dat was een internationale drugsbende, want er zaten ook twee Zuid-Koreanen en een Chinees bij die ter dood veroordeeld waren. En in september waren er ook al 9 mensen ter dood veroordeeld. Dus ja, dit gebeurt met enige regelmaat. Hoe vaak in Vietnam de doodstraf ook echt wordt uitgevoerd voor zulke drugsmisdrijven is niet duidelijk. Daar worden geen cijfers over bijgehouden.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 Wow. De winnaar schrijft geschiedenis, maar verdient er niks aan. Omdat hij een amateur is, mag hij geen prijzengeld winnen. De 1,4 miljoen euro gaat daarom naar de nummer 2 van het toernooi. Dan het weer, een paar druppels in Limburg, verder droog, wat zon en zo'n 11 graden. Morgen eerst ook nog zon, later regen en een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Ik weet het niet meer. Je Dat weet gaan we het niet. We nou, half vier op de evenementagenda. Half vier hebben we de evenementagenda. We gaan uh, voetballen natuurlijk. Oeh, wat is er aan het te we doen? We hebben Piet, uh, die staat uh, daar in uh, Heemskerk. Dus dadelijk uh, begint de wedstrijd uh, ADO tegen SW Zandvoort. Oeh, en, en Piet, hij gaat ons op de hoogte Piet houden. Piet gaat ons op de hoogte houden. Heel dus goed. zo, dadelijk zo uh, tussen kwart over drie en half vier, gaan we Piet bellen hoe het uh, ja. daar is in ja. uh, Heemskerk. Mm -mm.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 What's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 Deze band uh, in de City hoor je eigenlijk uh, weinig meer van. Zo so, uh, met uh, Big Fan uh, dat is een uh, grote hit. En ook uh, met uh, deze single bedrijven de 12 vingers van uh, Good Life. Ik wou bijna zeggen good Life, maar uh, good, oh, good, oh, good, good Life. Oh, oh, oh. Eh, ja, we gaan naar uh, Heeskerk toe, want uh, daar is Piet Pijper bij het uh, voetbal van vanmiddag. Goedemiddag Piet. Goedemiddag. Hey, welkom, welkom in de uitzending.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 Werd gewisseld, werd wat van posities gewisseld. En er zijn allemaal spelers in die er uh, regelmatig in het eerste helft al spelen. Oké, okay, dus uh, ondanks uh, dat er uh, toch wel uh, veel afwezig zijn, een uh, mooi team uh, op het veld. Ja, daar zijn, zijn er ook een heleboel wel aan bezig. Er zitten in de rentrée van Jurgen Kreugen vandaag, is lang geplasseerd geweest. En die staat nu in de basis. En verder Jackie Sampson, Paas de Vries, noem ze allemaal maar op. En onze zwarte of onze donkere man. Fernando is natuurlijk, een fantastische voetballer is dat. En die staat ook een beetje fris als Arubaan. Maar, maar goed, het is, het is het, niet zo'n harde wind hier als in Zandvoort. We spelen op een wat mooie complex waar altijd de uh, a 21 speelt. En uh, een mooie tweede club. Dus eigenlijk het is het een hele mooie club dit. Met heel, alles heel groot en mooi, veel reclame voor. Het. Alleen nou, nu gaan we in de derde klasse wedstrijd spelen. Het is nog 0-0. We zijn wel uh, sterker in. We zijn wat in de aanval, maar...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 niet lang bij me blijft. Ik weet wel dat zij me dan de Zegt zijn grijze hoofd en dankt de Heer nog eens een keer: Dank u, meneer. Denk er niet al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 Jóvenes en adiós le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde Adios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida adiós le pido adiós le pido Por lo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 Dos días a Dios le pido, a Dios le pido. En mis ojos se despierten, con la luz de tu mirada yo.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 Que si me ik sea de amor y si me enamoro sea de voz, y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea...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 En aanvang van het concert, heb ik al gezegd, half drie. Oh, Zo, even okay. meegeschreven. Allemaal andere tijden, hè? Eh? Andere tijden. Hoe Hoe andere, andere, allemaal andere tijden, zeg maar. Oh, ja, ja. Half ja, Open theater, ja. open, zaal open ja, en uh, ja. aanvang concert. Nou ja, het volgt elkaar wel op. Ja, dat, uh, de, de, ja, er zit een lijn in. Het loopt niet terug. Ja, het loopt wel op, inderdaad. Nou ja, ja het belangrijke is om te weten dat het concert om half drie begint. Gewoon wat eerder heen gaan.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 is zo'n hele mooie nieuwe platen die we voor je hebben. Dat was uh, Koens, samen met uh, David Ketta en Issy Busy. En uh, dit nummer uh, All Night Long, uh, Dolly. Ja ja. ja, ja. Wat ga je vanavond doen? All, night long. All night long. Slapen. Alleen maar slapen. En maar slapen. slapen. Oh nee, ik ga vanavond... Sorry, ik vergeet het helemaal. Ik ga naar veer van vanavond. Oh, nou ja, Met de buurvrouw. Daar da da da da kan je ook slapen, toch? of niet? Nee, uh, ik ga bij oh. Rueveveer. Dat zal niet veel slapen worden. Nee, dat, dat uh, denk ik ook dat niet. Dat wordt weer kaakpijn. Dan, uh, dan uh, trekt hij je zo uit de zaal <hijen> als je gaat slapen. Nou, ik zit op het balkon. Oh, oké. Dat is niet zo snel. Nee, Tony, Je okay, hebt een bericht over een natuurmonumenten. Ja, want die hebben...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 Haat me. Haat me. Nou, huh? lekker dan. Ik verdien je lied, niet meer. Dit verzin je niet. Ik wil niet meer. Want mijn hart was koud, veel te koud omdat oh, ik niet dacht aan jou. Nu zie ik je wereld vergaan. Wil dat je naar je vrienden luistert, mij blokkeert en nooit meer thuis komt. Mij.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 My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 Louis, die nam deze en die ging er niet in. En uit de corner was er wel een kans voor, voor ons. Maar hij ging er niet in. En nu zijn we wel een, wat meer in de aanval. Ik zie ook wat meer energie uit de spelers komen... om aanvallend wat te gaan doen. Maar nou dat zeg ik. We zitten op slag van rust, denk ik. Er zal niet veel bijkomen. Dus uh, 1-0 voor uh, ADO-20. Ja, nee. Op dit moment niets beters te maken. Het, het, het dus is niet anders. We hopen op een uh, kunstje zo meteen van uh, Fernando... en uh, de andere spelers. Ja,